De concerttour van de Ierse band U2 heeft een recordbedrag van ruim 736 miljoen dollar opgebracht. Meer dan 7 miljoen mensen bezochten de afgelopen twee jaar in totaal 110 optredens in de hele wereld. Daarmee heeft U2 de succesvolste tournee tot nu toe afgerond. Dat record was eerder in handen van de Rolling Stones. Hun concerten brachten tussen 2005 en 2007 bijna 560 miljoen dollar op.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 Dit is Radio 1. Nogal wakker Nederland. Een nogal bijzonder programma met nogal bijzondere mensen. Of nogal bijzondere mensen in een nogal bijzonder programma. Met Jules Peksneider. Welkom bij de eerste aflevering van Nogal Wakker Nederland. En u hoort het de Radio 1 Stem al zeggen. Een programma waarin ik, Sjul Speksnijder, spreek met nogal bijzondere mensen. Heeft u behoefte om te bellen omdat u bijvoorbeeld nog wil reageren op de uitzending van Casa Luna? Dan kan dat. 0800-1121 is het nummer. Ik zeg 0800-1121. Ik weet niet of u in de uitzending komt, maar dan hebben de mensen achter de schermen in ieder geval uh, wel iets... Te doen. Goed, laten we beginnen met het programma. En daarvoor is bij mij aangeschelven eigenlijk mijn eerste gast al een klein beetje. Mijn steun en toeverlaat, redacteur, regisseur, Adsen Neijeld. Hallo. Hallo. Hallo Jules. Ja, Hallo Atse. luisteraars. Hoe bevalt je zomerbaantje? Ik vind het leuk. Ja? heel veel mensen gebeld. Kende ja, maar... mensen. Jij hebt al onze gasten geregeld voor, ja. voor vannacht. Er zit een hele ja. bijzondere, bijzondere tussen. Ik zou blijven luisteren, Jules. Ja. Heb je nog en... verder iets te zeggen of zullen we naar de eerste gast doen? Ja, ik ben uh, eigenlijk zelf uh, de eerste gast. Ja, dat weet ik. Je zal even dit komen vertellen en dan nee. ga je nu de eerste gast hebben. Ja, maar ik ben ook zelf gewoon de gast ook. Lees je blaadje maar voor. Ik heb het opgeschreven, uh, Jules. Echt waar? Ja. Oké. Okay. Nou, dus even kijken, waar ligt hij? Ja. Uh, hij is knap, hij is intelligent en dat zal me niet verbazen als hij binnen twee weken op mijn plek zit. Het is niemand minder dan Atse Nuijeld. Hallo, Jules. Hallo, luisteraars. Adse, wat ben je toch een baas? Dankjewel. Wat is dit? Dit ga je, dit ga je niet meenemen Je bent onze redacteur. Je wordt hier uh, betaald om dit allemaal te regelen. En dan, en dan zit je hier en dan maak je ook nog eens je eigen jingle. Ja, maar ik ben ook heel interessant, uh, Jules, voor een interview. Oké, okay, en je hebt dus gewoon je eigen jingle laten maken? ze wat ben je toch een baas. Ja, Dank je wel. Ja, ja, ja, maar wil er echt helemaal niemand komen of zo? Nou, ik, uh, het is zo, uh, ik heb aardig wat mensen ook moeten afwijzen om te komen. maar Die wilden in principe wel. Uh, bijvoorbeeld uh, Mark Rutte... Uh, Nelly Vrijda, Rita Verdonk, Pino van Zeesemstraat... Uh, Pieter van de Wielen, Henk van Ingrid, of Matthijs van Nieuwkerk wilde, wilde komen. Uh, Meer naar Goosen, Jolante, Kabouw van Kasbergen, Snijder. Huh? Het is Jolante Kabouw van Kasbergen Snijders is getrouwd met Wesley Snijder. Ja, ja. Het is Jolante Cabau van... Pascal Jacobs, de middelste J van de, van de drie J's. Def Def Rimes. Arnold Grunberg, Kamran uh, Ula, Francisco van Jolen, Sven, uh, Sven Kokkel, uh, Kokkelhuis heet hij, Kim, Kim Holland, Dries Roelvink, Arend-Jan Boekenstein en ook uh, de Dalai Lama dat wilden komen. Ja, dat is een fantastische lijst met namen. Ja. En toch zit ik hier naast Adse Ja, ik kwam telkens tot de conclusie dat ik dus zelf veel interessanter ben. Echt waar? Ja, maar dat vonden ze zelf ook hoor. Maar wat is er dan zo ongelooflijk interessant aan je... dat niet hier de Dalai Lama zit? Nou, ik heb dus uh, de watersnoodramp van 1953 overleefd. Ja, maar je bent 23. Dat lijkt me nogal logisch. Ja, ik, en ik leef dus nog. Uh, maar dat was ook niet de enige hoor. Ik, ben, ik heb dus echt een talent voor rampen die van voor mijn tijd zijn overleven. Daar ben ik heel goed in. Bijvoorbeeld de zondvloed, uh, de Big Bang, Hiroshima... die meteor die die dinosaurussen uitroeide... Uh, de geboorte van Patty Bart. En de muziek van Rob de Nijs? Ja, maar Rob, Rob de Nijs heeft vorig jaar nog een cd gemaakt. Oh echt? Ja. Oh, maar... nou, daar heb ik dus gelukkig helemaal niks van meegekregen. Dat is een aardig plaat, hoor. Ja, oh, Maar dat is, ik heb het dus wel overleefd, hè, Jules? Zo moet je het zien, ik heb het wel overleefd. Dat is ook een verborgen talent van mij. Ik overleef namelijk ook rampen waar ik niet bij betrokken ben. Bijvoorbeeld tijdens 11 september, toen zat ik op een heel ander continent. Ja, maar dat, was dan, dat is dan toch toevallig. Nou, dat vind ik, nee, dat vind ik makkelijk, Sjoel. Dat vind ik te makkelijk. Dat vind ik heel jammer dat je dat zegt. En dat staat trouwens ook niet in die tekst die ik voor je heb voorbereid. Nee, dat, uh, dat klopt inderdaad. Ik heb, hou het uh, a even voor me. Het is, uh, er staat inderdaad ho op hoe goed jij wel niet bent. En ook nog een zelfportret om duidelijk aan te geven wie jij bent. Het is een uh, harkpoppetje. Dat is erg mooi. Ja, uit. dankjewel, Sjoel. Het is een Art Nouveau-stijl. Claire Obscure heb ik dat opgezet. Ja, je hebt werkelijk waar geen idee. Je hebt dit gewoon gegoogeld. En uh, dat zeg je niet. Ja, nee. Oké. Okay. En uh, onderaan het briefje staat ook nog een boodschappenlijstje. Een betonschaar, twee pond touw, een rol duct tape en het adres voor Rob de Ja, ik heb een leuk avondje gepland. Ja, en ik zag op internet dat je ook nog een Wikipedia-pagina had. Ja, maar die, dat... is, die is verwijderd wegens de deprimerende teksten. Maar dat was in de donkere periode van mijn leven. Daar wil ik het eigenlijk verder niet over hebben, Jules. Oké, okay, maar ik misschien dan wil ik wel, want ik... Ja, maar ik niet. Dat staat ook niet op je blaadje. Ja, maar ik hou hier de lijn van het programma in de gaten, Adse. Daar is niks van te merken, want je hebt al vijf minuten gesprek met mij. Nou, dat heb je inderdaad helemaal gelijk in, Atse. Ik denk dat het ook de hoogste tijd is om, uh, om dan nu gelijk maar uh, af te sluiten. Zal ik de eerste gast gaan halen? Misschien is dat heel goed. Het is een hele goede gast. Dat is namelijk uh, Barack Obama. Oh, kijk. Zo. Nou, dat is heel fijn. Zometeen dus Barack Obama op Radio 1. Maar eerst Fascination van Alphabet. En ondertussen ga ik alvast je functioneringsgesprek voorbereiden, Adse. Dag. Luistert nog steeds naar nogal wakker Nederland hier op Radio 1. En met een hele bijzondere gast op dit moment uh, in de studio. En uh, voor de mensen die geen Engels spreken heb ik helaas slecht nieuws. Ik moet namelijk Engels gaan spreken voor mijn next guest. It's a great honor he's here. It's the president of the United States of America. This is Mr. Barack Obama. Good night. Hello. Hey. Hallo. Hey. Ik versta er niks van hoor. Was dat, was dat voor mij? Um, meneer Obama, u Hallo. spreekt geen Engels? No, uh, no, uh, no, uh, no, no speak English very good. Uh, nee, okay, maar de, moet dat. Zal uh, ik dan in Nederlands verder gaan? Spreekt u wel Nederlands? Ja, daar ben ik uh, wel beter in, ja. Nou, volgens ja. mij hebben we het eerste nieuws deze nacht al gemaakt. Uh, Barack Obama, Hallo. president van Amerika, spreekt nee, geen Amerikaans ja, nee. meer. Nee, nee, nee. En, en, maar wel Nederlands. Ik moet u even onderbreken, helaas. Uh, ik heb dit wel vaker hoor, dat geeft helemaal niet. Maar ik heet dus wel Barack Obama. Maar ik ben, niet, uh, uh, ik ben niet de president van Amerika. Je bent niet Barack Obama, president van Amerika, de baas eigenlijk nee, van de wereld. Nee, nee, ik ben Barack Obama, ik ben een bloemist uh, uit, uh, uit Tenneuze. Dat... Baracks uh, Bloemen. Ik kan niet zeggen dat ik dit. Uh, ik krijg van mijn uh, producer, Adse, die ja. net eigenlijk ook in, op de radio was, ik te horen. Uh, grote gast, Barack Obama. Dat is niet waar. Nee, nee, nee, ik ben Barack Obama, ik ben een bloemist uit uh, Tenneuze. Ik heb een bloemenzaak. Uh, ja, u lijkt er ook helemaal niet op trouwens. Oh. U heeft een hele grote dikke snor. Ja, En dat niet? heeft Barack Obama, de president, niet. Nee. En u heeft een tuin, tuinbroek aan. Dat is als bloemist ook wel heel goed. Ja. En uh, u bent eigenlijk ook blank. Ja, ik ben geen uh, neger. Nee. Nee, gelukkig maar. Ik weet eigenlijk nu niet wat ik u moet vragen. Want uh, ik had dus heel veel vragen. We, weet u het misschien iets over de crisis in het Midden-Oosten? Uh, dat, uh, dat is een hele grote woestijn. Dat is heel veel zand en uh, daar kunnen bloemen helemaal niet groeien. Nee. Dus ik denk altijd dat mensen daar heel erg van worden. Dat ze geen bloemen kunnen kopen. Dus ik kan ze aanbevelen om een keer naar de neuzen te komen. Want ik heb daar een bloemenzaak. Baracksbloemen. bloemen? Ja. Had je niet wat creatiever kunnen zijn ook met nou, die? Dan... Uh, het allitereert wel lekker. En uh, mensen die denken vaak: oh, dat is Barack Obama. Oh, ik ga daar bloemen kopen. Maar het is ook Barack Obama. Ja, dat weet ik ook. Ja. En dat is een naam die veel mensen trekt. Maar weet je, ik denk dat, dat uh, die andere Barack Obama daar ook wel vaak last van heeft hoor. U bedoelt dat Barack Obama, president van Amerika, dat ze vragen naar hem toekomen van... Hey, ...heeft u nog een mooie Gerbera's voor me? Ja, maar daar weet er helemaal niks van. Hoe, want... hoe zijn uw Gerbera's trouwens? Die zijn, uh, die zijn dit jaar is de oogst mislukte, moet ik helaas uh, mededelen. Maar ik heb wel hele mooie tulpen uh -huh. uit de neuzen. Dat allitereert ook lekker. Uh, om terug te komen op wat u zei, hij, Barack Obama president, die wordt ook vaak... Vergeleken met ik, u. Ik denk het wel, maar dat is voor hem net zo lastig als voor mij. Want bij mij komen mensen vaak van. Uh, uh, Midden-Oosten en uh, schuldencrisis, uh, zoveel miljard. Maar bij hem komen mensen altijd van. Uh, oh, hoe moet ik uh, viooltjes uh, het beste in de tuin houden? Terwijl wij weten daar weet hij helemaal niks van, natuurlijk. Uh, maar om terug te komen op uw naam. Komen er nou vaak mensen die denken. Barack Obama, uh, president, zo, een beetje zoals die hier mis is gegaan? Ja. Ja, nou, dat is heel goed voor de verkoop. Want mensen denken, hey, Barack Obama heeft hier een bloemenwinkel. Uh, dan ga ik heel uh, presidentiële bloemen kopen. En daar kan ik heel, heel veel voor vragen. Want niet iedereen kan zeggen dat ze bloemen van Barack Obama hebben gekocht. Ja, maar of, ik neem aan dat de terroristische dreiging op uw bloemenzaak groter is... dan op uh, andere bloemenzaken. Nou, er zijn inderdaad uh, wel... Uh, ik krijg al vaak doodsbedreigingen via de mail binnen... Maar, uh, ik, Wat is uw ik, mailadres uh, ik, uh, Dat is yahoo.com. En, en uw telefoonnummer? Dus, uh, uh, 06 58 42 86 en een half. Ja, daar wordt u niet zo vaak op gebeld? Nee. Maar ik krijg dus wel vaak uh, mails waarvan ik denk dat het uh, doodsbedreigingen zijn. Dat denkt u. Maar ik kan geen Afgaans. U weet wel dat het is. Ja, ik heb het in de Google Translator gegooid. Nou, gaan we geen reclame maken voor Google, uh, Ik heb manier? het in een... een in Wilt u alstublieft stoppen met het, het re re Google reclames? Van, oh, maar het is heel handig, want dan gooi je gewoon de hele tekst Nee, in. we gaan het niet over Google Translator hebben. Dat vertik ik hier. Ik wil u wel bedanken voor uw komst naar de studio. Mag ik nog één ding zeggen? Eén ding. www.baraksbloemen.nl Voor al uw bloemen. Van Barak. Van Barak. Nou, um, Is het goed? Ja, het is Goed klaar, het is klaar. Dank u wel, u mag een hand geven. Daar is de deur en okay. uh, misschien dat u nog een kopje koffie wilt. u een bos bloemen? Uh, nee, ik hou niet van bloemen. Oké. Okay. Ik uh, ben meer een potgrond, mens. U houdt meer van potten? Potgrond. Oké, okay, daar ga ik weer. Barack Obama, mensen. Barack Obama, de bloemist is uit Terneuzen. Ja, en we zitten trouwens nog steeds in de zendtijd van WNL. En dus is het niet meer dan logisch dat we ook wat aandacht besteden aan de kunsten. Max, jij bent onze kunstenaar vanavond. Hoi! Hoi! Knutselen in de nacht. Ja, het idee zegt het al. We gaan uh, knutselen in de nacht. Nou ja, we, we, we. Eigenlijk jij, Max? Ik, uh, ik, ga, ik ga shit bouwen. Wat voor shit ga jij bouwen? Eh, uh, kunst. Ik ga kunst bouwen. En, en verder, uh... Uh, heb ik geen idee nog. Nee, zo, dat... Even voor de mensen die dit programma voor het eerst luisteren: het is heel logisch dat die voor het eerst luistert, het is namelijk het eerste programma. Um, maar um, we hebben een, een, een item dat heet knutselen in de nacht. En dus is dat kunst, knutselen. En Max, jij bent onze eerste kunstenaar en je weet nog niet wat je gaat bouwen. Nee, dat is het mooie van mijn kunst uh, dat ik nog niet weet. En hoe lang denk je erover te gaan doen? Ja, geen idee. Uh, ik weet niet wat het wordt, dus ik weet niet hoe lang het duurt. Nee, maar ik heb wel begrepen dat je wel je eigen materialen meegenomen hebt. Ja, ik heb uh, spullen bij me. Om, om te bouwen. Om te bouwen uh, hout en, en bakstenen. Is eigenlijk uh, een hoop bestanddeel van mijn kunstwerk. Hout en bakstenen. Huizen ik... misschien? Nee, dat moet geen huis. Nee. Okay. Dat, uh, Verder heb ik specie. Om de bakstenen op elkaar te... Aan het hout te, te, te maken... Maar ik weet nog niet wat het wordt. Ik heb wel het gevoel dat het groot, groot gaat worden. Het wordt uh, of groot, of heel, heel groot, of uh, niet zo groot. Dat kan ook. Maar wat het, het wordt... Het wordt kunst. Ja. Ga shit uh, bouwen. Heb je al iets in je, in je gedachten? Ja, ik zie de, uh, de achterkant vormen. En daar ga ik aan beginnen. Je begint met de achterkant? Ik begin aan de achterkant. Maar hoe weet je of het de achter- of de voorkant is eigenlijk van een kunstwerk? Nou, dat, uh, dan zet het... je hem dus uh, met de achterkant tegen de muur aan. Oké. Okay, en dan is nee. die andere kant uh, vanzelf de voorkant. Ja, het is trouwens wel heel bijzonder. Uh, we, we hadden een heel gerenommeerde kunstenaar kunnen uitnodigen... maar jij doet dit voor het eerst. Uh, ik ben uh, eigenlijk gewoon uh, bouwvakker van beroep. Maar opeens heb je het gevoel gekregen dat je... Uh, kunst uh, maken. Ja, Shit Ik hoorde dat er heel veel bezuinigd op ging worden... Dus ik dacht, dat kan heel goedkoop. Ik neem gewoon spullen van mijn werk mee. Bijvoorbeeld uh, hout. En, en bakstenen. En specie. En specie. Wat is, wat is nou de kunst van een goede, goede specie? Uh, is dat, dat toch dat de structuur het goed plakt. Dat is toch de structuur dan, hè? Ja. Oké, okay, en, en, en een, een vraag die je eigenlijk aan iedere kunstenaar moet stellen: uh, Waar haal jij de, uh, de inspiratie vandaan? Ja, ik heb geen idee. Ja. Ik heb geen idee. Maar is dat niet een beetje de essentie van uh, kunst? Nee, de uh, uh, essentie van kunst is dat ik nu uh, subsidie krijg. Oké, okay, nou lijkt me een duidelijk verhaal. Je hebt tot, uh, tot vier uur is het programma, dus ongeveer... Ja. Uh, nou, laten we zeggen, we moeten ook natuurlijk nog afsluiten. Dus ik denk uh, dat je ongeveer anderhalf uur hebt om iets moois te maken. Oh, okay. dus ik, maar ga ik ga shit bouwen. Ja, ga maar, ga maar bouwen. Oké, okay. ga ik. Ja, doe maar. Okay. Ik, uh, uh, onze Max, de kunstenaar, die staat op. Naar, loopt naar de achterkant van, mijn, uh, van de studio toe en die begint inderdaad... Je hebt aardig wat hout mee, Max. Ja, het kan of heel groot worden, of uh, minder groot. Nou, we zijn heel benieuwd. Ik denk dat, uh, dat we zometeen uh, bij je terug, Max. Ondertussen gaan we weer naar muziek. En zeg ik nog dat zometeen een bijzondere Bluff-professor komt hier. Altijd al willen weten wat de teksten van Bluff zijn. U hoort het zometeen op Radio 1. Night swimming a quiet night.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 The water's edge, the moon is low. Ness water, they cannot see me naked, Those things, they go away, replaced by every day, night swimming, Remember. Side by side in orbit around the fairest sun. The bright, tight, ever drum, not describe serves the quiet Een bekende radiotrucje is om te zeggen hoe laat het is... zodat mensen weten dat het programma live is. Daarom is het niet meer dan logisch dat ik nu zeg dat het vijf voor half drie is... en dat u net luistert naar R.E.M. Night Swimming. En uh, dan gaan we natuurlijk, omdat het een bijzonder programma is... naar een bijzonder uh, feit, denk ik op Radio 1. Er is namelijk een hoogleraar. Ja, dat hoort u nooit op deze zender. Bij mij is aangeschoven en ik ben best trots Richard van Aftenburg... hoogleraar aan de Universiteit van Leiden. Hallo. Hallo, ja, het is niet helemaal uh, correct wat u zegt. Nee, u heet uh, anders. Ik, nou, ik heet wel Richard van Aaftenburg. Maar uh, ik doe geen onderzoek aan de universiteit. Maar uh, ik zit daar wel vaak uh, in de bibliotheek te werken. Dus technisch gezien bent u geen professor? Ik ben geen professor, nee. nee. Maar in de uh, voorgesprek dat u met de redactie gehad heeft. Met Atse? Met Adsen, ja. um, heeft u gezegd dat u wel. Ja, ja, kijk, ja, je moet je mezelf een beetje proberen te verkopen, hè? anders word je nooit bij Paul Witteman uitgenodigd natuurlijk, maar moet het toch als geen ander weten, want u bent toch ook niet echt een radiopresentator? Of? Nou ja, ik probeer het, uh, probeer het wel te zijn en ik lieg daar in ieder geval niet over, meneer Van Aftenburg. Nee, nou, ja, maar ik weet wel heel veel over het onderwerp. Oké, okay, nee, dan is het goed. Dan begin ik even overnieuw. Dan zeg ik niet dat u professor bent, maar... Oké, okay. uh, bij mij op dit moment in de studio Richard van Aafdenburg. Hij heeft onderzoek gedaan naar de teksten van Bluff. Ja, dat, uh, dat klopt. Goedenacht, Richard. Goeienacht. Um, ja, waarom die teksten van Bluff? Ja, uh, uh, ja het was vooral mijn, uh, mijn intense haat... tegen deze ogenschijnlijk sympathieke Zeeuwse band... Uh, en dat begon al bij een van hun eerste hits, dat was Dansen aan Zee. Ja, Kut, daar, kutnummer. Daar, dat vindt u een ontzettend kutnummer? Echt, kutnummer. Nou, daar hebben we een fragment van. Oké, okay, dus dit is uh, een van de nee, eerste singles: ja, nee, Dansen nee, nee. aan Zee. Nee, dat was Miranda. Ik weet niet hoe dat kan, maar er heeft denk ik het verkeerde fragmentje voor staan. Uh, dat heb ik trouwens ook proberen te verklaren, Miranda. Dat heb ik ook proberen te onderzoeken. Daar heb ik ook heel veel subsidie voor gehad om dat te onderzoeken. Maar na drie maanden bleek uh, dat ik geen Spaans kan. Oké, okay, dat is wel jammer, want dit is namelijk ook ontzettend slechte muziek. Ja, inderdaad. Maar we moeten uh, uh, één slechte kutband uh, tegelijk, zou ik zeggen. Oké, okay, en dus blijf bij Bluf. En ik hoor net in mijn, uh, mijn oor van uh, Atse, uh, bij u bekend... en met luisteraar misschien ook, uh, de bakel van zo net... die zegt dat er nu wel een goed uh, fragmentje is.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 Ja, dat dat weet ik niet, dat heeft u toch onderzoek 1, naar gedaan. 2, 3, ik ben aan het lopen. Ja, maar daar heeft u toch onderzoek naar gedaan? Geeft u mij het antwoord maar. Ja, kijk, ja nou, kijk, het grootste deel van die tijd van het onderzoek... heb ik dus gestoken uh, in het onderzoeken... waarom de wetten van het land niet op de open zee gelden. En... Waarom is dat? Dat heeft dus te maken met, uh, ja, met internationale wateren en allerlei wetten en verdragen. Dat is eigenlijk heel ingewikkeld. Uh, ingewikkeld maar heel. dat zit er dan weer niet in dat liedje? Nee, kijk, dat bedoel ik dus precies. Hè? Dat zouden ze eigenlijk uit moeten leggen. Maar uh, dat is dus typisch bluff. Zeg lekker er heel makkelijk van afmaken. Een beetje te lui zijn om er nog een coupletje bij te plakken. Om er even uit te leggen hoe dat allemaal werkt. Ja. Dat is typisch bluf, zegt Typisch bluf. Nou, we hebben, hier, we hebben hier nog een, een, een fragmentje. Ik kondig hem zelf even aan. Waar, ja, waar gaan we naar luisteren? Een stukje van de aanzoek zonder ringen. En ik vraag niet om je vingers. Die mezelf. Ja. De vraag is dan natuurlijk. Ja. Wat betekent dit? Ja. Ik heb er geen idee. Ik heb geen idee. geen idee. He, hij zingt over een aanzoek zonder ringen. En hij zegt ringen, terwijl je hebt eigenlijk maar één ring nodig voor, uh, voor een aanzoek. Dus waarom het dan ringen is, het is allemaal een raadsel. En de enige verklaring, dat is dat uh, Pascal Jacobs... De zanger, hè, van de zanger van Bluff. dat hij met meerdere vrouwen tegelijk wil trouwen. Hij kan dus uh, uit ervaring zeggen dat dat niet mag. Er meer uh, vrouwen met u trouwen? Nou ja, vrouwen. Uh, laten we zeggen, personen. Ja. Maar goed, hij zingt dus verder. Uh, ik vraag niet om je hand... He? Nou ja, wat is er dan nog een aanzoek aan als je niet, uh, niet eens om de hand vraagt? En dan wil hij ook nog haar vingers die hem wijzen op zichzelf. Alsof hij niet weet waar die is. Ja, oh, ben dus, ik? Oh, Maar kortom, u weet niet wat dit oh. betekent. Nee, nou kijk, de meeste tijd van het onderzoek was ik dus bezig uh, om te onderzoeken met hoeveel vrouwen je mag trouwen. Eén. Dat is uh, één. Eén, Eén vrouw. Oké, okay. maar echt onderzoek naar. Heeft u eigenlijk wel echt onderzoek naar Bluff gedaan? Ja, ja. Met weinig resultaat. Maar ja, we hebben het dan ook over bluff. Ja. Had u niet bij iets makkelijkers kunnen beginnen? Ik zeg uh, K3 of zo. K3. K3 vindt u makkelijker. Heeft nou. u dat wel eens geluisterd? Ja. Oh ja, Lele. Ik voel me plotseling zo. Oh ja, Lele. Wat betekent dat dan? Voelt u zich wel eens. Oh ja, Lele? Uh, nee, ik denk, denk het haast niet. Nee, nou bedoel ik dus. Nee. Dus om uh, um, even resume: uh, bluff is niet te verklaren en K3 ook niet. Um, maar ik heb begrepen dat als mensen hier toch nog verder over willen praten ja. met u, dan is er aankomende vrijdag een mooie bijeenkomst. Ik zie dat het trouwens wel erg laat is. Ja, twee, is half, uur s nachts. twee uur s'nachts. Twee uh, uur s'nachts in de Rode Hoed. Ja, in Amsterdam. In Amsterdam. En waar, en dan waarom zo laat? Omdat ik uh, niet wat boeken, maar ik weet wel wat de sleutel ligt van de Rode Hoed. Dus ik kan gewoon naar binnen. Nou, ik hoop dat, uh, dat u dan meer teksten uh, verklaard heeft. De sleutel van, ligt uh, uh, nee, onder we gaan de mat. niet vertellen waar de sleutel ligt van de onder Rode hoed. Nee, meneer Van Aftenburg, we gaan niet vertellen waar de sleutel ligt van de Rode Hoed. Oh. Maar wel bedankt voor uw komst naar de studio. Richard van Aftenburg, en hij schijnt dus onderzoek te hebben gedaan naar uh, de liedteksten van Bluff. Dank u wel. En we blijven maar doorgaan met bijzondere mensen hier bij uh, nogal wakker Nederland. Jozef Gabriels, je bent inmiddels bij me aangeschoven. Leuk hey, ja. dat je er bent. Oh, ja, leuk dat ik mocht komen ook. Uh. Ja. Hartstikke leuk. Ik had uh, begrepen Hartstikke dat jij hier bent om iets te verkopen. Ja, in principe is, dat, uh, is het wel zo. Maar het is ook gewoon interessant om het erover te hebben. Ja, Toch. De, de, de mensen denken, uh, wie is deze man? Ja. Stel jezelf even voor in, in steekwoorden. Ik ben Jozef Gabriels. Uh, Jozef, uh, ik heb mijn eigen bedrijf, uh, Relilux BV. En uh, wat ik eigenlijk doe is uh, uh, dat ik uh, uh, religies maak voor mensen uh, op maat. Dat waar is... ze dan uh, vervolgens uh, in kunnen geloven. Uh, dat steekwoorden dat heb je nog niet helemaal onder de nee. heb ik. Maar uh, Relilux BV heet het dus? Relilux BV. Oké, okay, en religies op maat. Dat klopt. Uh, ik denk dat er wel luisteraars zijn die denken... wat moet ik me hierbij voorstellen? Nou, het is uh, wel even een tijd dat veel mensen... toch, uh, toch een soort uh, stukje bezinning nodig hebben. Een stukje, stukje religie om uh, houvast aan te hebben. Maar dat ze zoiets hebben van... ja, die religies die bestaan, uh, die nu bestaan... dat kan ik me eigenlijk helemaal niet te vinden. Er zijn mensen die in iets geloven... Ja. Maar eigenlijk niet weten wat dat iets ja. precies is. En heel jij, veel mensen... jij geeft dat iets... Uh, dat maak je concreet. Ja, want je bij, altijd bij die grote religies heb je wel eens een stukje... waarvan je denkt, ja, daar ben ik het dan weer niet mee eens. Weet je wel. Ik vind het op zich heel aardig, heel christendom. Ja. Dat is wel leuk. Nou, nou zou ik geen uh, goede, scherpe, kritische journalist zijn... als ik dan moet zeggen... religie, dat is toch iets dat je van huis uit meekrijgt. Een eeuwenoude historie. Dat, dat, nou ja. ik, denk, ik denk aan het christendom, jodendom... De islamitisch geloof, dat is toch een eeuwenoude traditie? Kun je kan het er niet zomaar verzinnen? Ja, dat denkt u. Dat het een eeuwenoude traditie is. Dat denkt u. Hè? Maar het is door mij ontworpen. Het christendom bijvoorbeeld. Daar ben ik heel trots op. Dat is het gewoon voor mij. Hoelang, want het christendom bestaat waarschijnlijk al een jaar of 2000, als we, 2011, als we dat geloven. Dat denkt u. Hè? Maar ik kan er dus ook een historie bij ontwerpen. Kijk, wat ik doe is ik kom bij de mensen thuis. Dan gaan we praten over wat ze nodig hebben. Uh, uh, waar ze geïnteresseerd zijn. En vervolgens ga ik met die, met die informatie ga ik weer naar huis. Dan schrijf ik een, een heilig boek, als ze daar behoefte aan hebben. Uh, en ik stel een aantal regels op, als ze daar behoefte aan hebben. Hè. Waar mensen dan vervolgens weer naar kunnen leven. En uh, voor extra geld uh, uh, ontwerp ik er Waar, ook een historie bij. Hebben wij hier nu keihard zwart op wit... dat Jozef Gabriels van Relilux BV... het christendom waarvan wij denken dat het de heersende godsdienst is in Nederland... heeft uitgevonden... Voor wie was dat? Voor uh, Jan, uh, Jan van Halstenburg... Uh, met, uh, die had behoefte aan een wereldwijd geloof... dat gedragen werd door vele miljoenen mensen... met verschillende ja. stromingen erin. Dat waarbij is... men geloofde in een soort Messias... die stierf voor al onze zonden... met een bijbelboek bestaande uit het Eerste en het Tweede Testament... maar nu nog steeds in geloofd zou worden... maar waarbij een vorm van secularisatie uh, uh, aan toe zou zijn zou gekomen. Daar had deze meneer behoefte aan en dat heb jij geregeld. Ja, hij had ook niks te doen op zondag. Dat was het ook. En we wilden gewoon iets te doen hebben op zondag. Oké, okay. en, en daar gaat hij nu dus naar de kerk. Maar hoe krijgt u er dan voor die, al die miljoenen mensen? Lijkt me een prijzig... Het is natuurlijk ook prijzig. Ja, ik heb niet uh, gezegd dat het goedkoop is. Uh, ik bedoel, uh, je, je ziet mijn pak. Het is een ja, duur ja, pak. Goed pak, hoor. Het is een duur pak. Armani? Ja, maar da ik mag geen reclame maken. Nee. Alleen voor mezelf. Ja, Relilux, PV Relilux BV. Relux uh, BV, uh, inderdaad. En zijn er dan nog, ik bedoel, trends... In aan te brengen in je eigen op maat gemaakte religie? Nou, je ziet het tegenwoordig wel dat uh, mensen veel bezig zijn met uh, seksualiteit. Ja. Uh, ik word veel ingehuurd om uh, religies te maken waar mannen met meerdere vrouwen mogen trouwen. Of uh, trouwen, uh, gewoon één keer, uh, één keer seks mee hebben en daarna nooit meer bellen. Er zijn mensen die, uh, als ze dat nu doen, dan voelen ze zich daar schuldig over. En dat willen ze gewoon niet meer. Dus ze willen gewoon dat er een religie is die ook voor hen is. Ja. Ook voor de, de rondneukende crimineel. Ja, en hoe, hoe noem je dan zo'n religie? Ja, gewoon wat mensen zelf willen. Gewoon als bijvoorbeeld uh, Henke, Henke... Als Henke mijn religie koopt, noem ik het Henkisme Of Henkedom. De, de ismes doen het nog steeds goed in jullie brand. Ismes zijn goed en dom ook. Dom is goed. Dom is goed. Dom is goed. goed. Henkendom. Okay. Nou, um, het kost heel veel, zegt u, maar u heeft een speciale aanbieding voor onze luisteraar. Begrepen. Ja, uh, mensen mogen bellen en dan uh, kunnen ze een, een gratis eerste consult uh, van mij krijgen. Nou, een speciale aanbieding, alleen voor, uh, voor uw luisteraars. Omdat ik het zo leuk vond dat ik hier, uh, hier mocht komen. Uh, en dan kom ik gewoon een keer langs en dan praten we erover over wat mensen nodig hebben. En uh, de volgende stap die kost natuurlijk wel geld, maar eerst de is dan gratis. Ja, dus als er mensen thuis zijn die denken... ik heb zin aan een stukje bezinning, of juist niet. Of, of ik juist heb niet. zin in volgers. Of juist niet. Of strenge regels om bij te moeten leven. Of, of juist heel erg veel zin in, in losbandigheid. Intraat. Een leven na de dood. Reïncarnatie doet u er ook aan. Ik ben blij dat u het begrijpt. Reïncarnatie kan inderdaad. Nou, het is fantastisch. 0800 1121 voor uw religie op maat. En ondertussen draaien wij bijna hemelse muziek. Elbow is dit met Lippy Kids. Lippy Kids on the corner again. Flippy kids on the corner begin saddling like crows Though I never perfected the simian stroke The cigarette and it was everything then No On Er is massaal gebeld voor de gratis religie op maat. Hij is er inmiddels uit, we hebben gelood En het belooft iets heel moois te worden. Iets met een paradijs, wilden ze graag hebben. Dat gezegd hebben, dan gaan we door naar mijn volgende gast. Ik denk dat ik hem bijna niet hoef aan te kondigen. Ik zeg hallo tegen Liewe Peperkoek. Hallo. Jij hallo. hebt geen bijzondere baan. Nee, ik ben een bootwerker. Nee, en je hebt ook geen uniek talent. Je bent niet heel knap. En toch zit je hier. Waarom is dat? Nou, ik weet. Uh... Ik werd dus uitgenodigd door uw uh, directeur. Hoe heet die, Adse? Ja, Adze ja. Adze die staat ook daar uh, aan de andere kant van het glas. Ja, hij staat te zwaaien. Adse, dat kan niet, dat, ho je, dat hoef je niet te doen. Het is radio. Ja. ja. Gaan we weer koffie halen, Adze Suiker. Heb jij iets in je koffie? Nee, ik ben hem graag zwart. Oké, okay. uh, maar u bent hier, want ik zie het op mijn blaadje staan, doordat u een bijzondere aandoening heeft. Ja. Nou ja, bijzonder, ik weet niet. Ik denk dat er heel veel uh, mensen zijn uh, met deze aandoening. In nou, principe. dat denk ik niet. Oh, dat uh, denk ik wel. Nou, dat denk ik uh, dat denk niet. Ik wel. Dat, nee, denk dat wel. Nee, dat denk ik niet. Dat ja, vind ik jammer, want ik denk dus van wel. Oké, okay. maar uh, voordat de mensen echt gaan afhaken... Uh, wat is uw aandoening? Nou, kent u, uh, uh, uh, kent u het Tourette-syndroom? Ja, dat is ongecontroleerd schelden. Ja, dat, ik heb dus... Uh, ik heb precies het omgekeerde daarvan. Ja, dus uh, uh, wacht even. Tourette is ongecontroleerd gaan schelden op het moment dat je het eigenlijk niet wil. Dus het, precies het omgekeerde is gecontroleerd aardig dingen zeggen op momenten dat je dat wil. Yeah. Ja, oké. Okay. Ja. Ja, ja, misschien heb ik dan niet, uh, niet precies uh, het omgekeerde. Ja, dan moet u het niet zo zeggen. Want nu zet u gewoon de luisteraar op het verkeerde been. Oh. Uh, sorry, uh, sorry luisteraar, okay. sorry. Maar het heet dus omgekeerd Tourette, ja, nou. uh, maar het is het niet precies, wat is het nee. wel? Ja. Nou, iemand met Tourette uh, die scheldt dus uh, wanneer hij dat niet wil. Uh, maar ik uh, kan juist niet schelden als ik uh, dat wel wil. U kunt niet schelden? Nee, kan ik niet. Probeer het probeert gewoon eens. <hums> Oké, okay. wacht even hoor. <hums> <hums> Teunhekje. Uh, welk woord probeert u nou te zeggen? Ja, uh, ja, dat kan, kan ik dus niet zeggen. U Kunt wel? u het anders misschien opschrijven? Want dat, dat, dat kan wel, denk ik. Ja, oké. Okay. Heeft u een uh, papiertje? Ik heb een pen. Papiertje, oké. Okay. Dat is inderdaad een uh, heel erg een lelijk, lelijk scheldwoord. Ik ken het woord niet, maar het is echt. Oké, okay. ja. maar uh, u kunt het niet zeggen. zeggen. Nee, ik kan het niet zeggen. Uh, bent u al naar een dokter geweest met deze kwaal? Want het lijkt me toch lastig. Ja, maar die homo. die kon niks voor mij betekenen. Nee, is scheldt. Hoezo? Nou, u, u zegt. Uh, homo, dat is een Vindt geld... u dat een scheldwoord, homo? Ah, Vindt uh, u dat een scheldwoord? Ja, dat. Mijn dokter, die valt op mannen. Die is homo. Vindt u dat een scheldwoord? Heeft u er wat op tegen? Op de homo? Nee, nee mijn vriendin valt ook op mannen. Maar, ehm. Um... Nee, ja. Maar het, het, het is voor heel veel mensen wel een scheldwoord. Dus, maar wat is dan voor u wel of niet een scheldwoord? Kunt u potjandori zeggen? Ja, dat kan wel. Potjandori. Maar dat lucht net zo hard op als tuinhekje. He, het, het is de jaren 50 niet. Je wil toch een beetje goed voor de dag komen als bootwerker. Als je aan het schelden bent, kun je niet met potjandori uh, aankomen. Klootzak misschien? Ja, kan ik in principe wel zeggen. Maar uh, alleen als we daadwerkelijk praten uh, over het skroten... Dus ik kan uw skrotum, kan ik klootzak noemen, maar niet u zelf. Als het daadwerkelijk een zak is met kloten, Ja, dan is het gewoon een klootzak. Is dat gewoon zo. Nou, ik dank u in ieder geval voor het gesprek, lieve peperkoek. Um, en uh, ja, dag. Heeft u nou ook een rare aandoening? Wel dan op 0800-1121. Ik herhaal 0800-1121. En uh, ik begrijp dat we al een beller hebben. Hallo, met wie spreek ik? Ja, hallo. Met, uh, met de nieuwe peperkoek. De nieuwe peperkoek. Dat is uh, toevallig. We hadden net ook een nieuwe peperkoek in de studio zitten. Ja, dat was ik. Ik ben net uh, dus naar buiten gestuurd. Maar ik hoor u zeggen dat we mogen bellen als we nog een uh, aandoening hebben. Ik heb dus een, uh, dus een vrij serieuze aandoening. U heeft nog een andere aandoening dan omgekeerde Tourette? Ja. Oké. Okay. Nou, is, is hij echt heel, heel interessant? Ik ben namelijk, uh, ik ben allergisch voor tapijt. <laughs> Sorry dat ik in de lach schiet, uh, meneer Peperkoek. Dat vind ik een serieuze aandoening. Kom maar eens, u bent nog op de gang, denk ik, hè? Ja, ik sta buiten met een kopje koffie. Nou, kom dan gezellig binnen, dan praten we ook nog even over uh, uw allergie voor tapijt. Dus hang maar op en kom gewoon lekker de studio binnen. Dat, dat, dat praat veel fijner. Oh, oké, okay, tot zo. Ja, u merkt het, de live radio, er gebeurt altijd van alles. De gast die net bij hem in de studio zit, belt uh, ook gelijk in. Lieve Peperkoek, als het goed is, kan de deur uh, hier ieder moment weer, uh, weer open gaan. Lieve, goed dat je er nog bent. Hallo. Ja, ga zitten, je weet hoe het werkt. Hallo. Um, we hadden het net over... Hallo, ik ben Lieve Peperkoek. Ja, hallo Leeuwe. Um, we hadden het net over de omgekeerde Tourette, die jouw leven beheerst. Ja. Um, maar Daarnaast je hebt... heb ik ook een allergie voor tapijt. Alle soorten tapijt. Uh, vooral hoogpolig. Dat is het erg. <laughs> ja, sorry dat ik weer lach, lief, maar hoogpolig tapijt, ik heb het nog nooit gehoord. Hoog... Ik heb een allergie voor hoogpolig tapijt. En dat is. Uh... vervelend. U heeft een rare allergie en een omgekeerde tourette. Maakt ja. het u ongelukkig? Ja, het is dus een zo ongelukkig dat, man. Uh, dat hoogpolig... hoe, gaat het, hoe gaat het nou met je? Het is zo dat hoog. Ho hoe gaat het nou met je? Tuinhekje. Uh, het, het gaat, hoe gaat het nou met je? Ja, tuinlijk hier. Hoe? Nee, Lieuwe, ja. kijk me eens aan. K.U.T. K.U.T. Ja, vooral dus, uh, ik had dus eigenlijk geen vriendin. En toen kwam ik bij haar thuis. Tapijt. Als ze gewoon tapijt uh, in de slaapkamer liggen. Ja, terwijl je al wel vertelt het over je aandoening. Uh, ja. Het was een rechtstreekse provocatie. Ze had hem net aan laten liggen. Ja. In de slaapkamer gingen ze daar op, op liggen met een naakte lichaam. Zo, uh, uh, pak me dan, lieve, Kom dan. Kom lekker liggen op de tapijt. Toen ze wist gewoon dat, dat helemaal niet kon. Nee. Het is een uh, hartverscheurend verhaal, uh, lieve Peperkoek. Het is gewoon moeilijk. Het, het is moeilijk. Bij ons op de boot hebben we ook tapijt. Ja, het, is, uh, het is verschrikkelijk, uh, Liewe, dankjewel dat je uh, dit verhaal ook uh, met ons, uh, de luisteraar, uh, wilde, wilde delen. Knutselen in de nacht. Ja, van het een gaan we gelijk door naar het ander. Zo werkt dat bij de radio. Van het een naar het ander knutselen in de nacht. We hebben nog steeds een Max. En u hoort hem als het goed is op de achtergrond. Max, kom er even bij. Je bent, ja. je bent aan het bouwen. Kom er even gezellig bij. Wil je nog koffie? Uh, nee, dankjewel. Nou, ik wel. Atze, even koffie, suiker. Oké. Okay. Koffie uh, gaat, uh, gaat tegen mijn kunstzinnige ingevingen in. Ja. Ik zie trouwens dat uh, je al aardig op weg bent. Tenminste, er staat een heel bouwwerk van specie en hout. Ja, maar ik ga opnieuw beginnen. Helemaal. Ik vind niks. <laughs> ik kan het zien. Het is ook... Het, ik, wou het, ik durfde je niet te beledigen, Max, maar... Ik het, vind echt niks. <laughs> het is ook niks. Het, is, het, het was ook helemaal niks. E, <laughs> ja, weet je, ik begon gewoon. Ik dacht, uh, ik kan dit wel. Kunst. Nee, hè? Maar het is toch uh, altijd moeilijker dan uh, als je het op tv kijkt? Ja. Als je thuis meespeelt, is het makkelijker. Ja. Dus uh, als ik het goed begrijp, begin je helemaal opnieuw. Want je geeft nog niet op, hè, Max? Nee, ik heb nog, uh, nog een uur of zo. Ongeveer een uur, ja. Een uur. Ik ga uh, gewoon weer wedden. Ja, nee, doe dat dan ook maar snel. Oké. Okay. Uh, nu, dan, doe maar. Oké, okay. ik ga weer verder dan. Ik wil je ook niet beleven. Het is echt heel lelijk. Ik ja, het is even... ook jouw schuld niet, hoor. Ik vind donker maar niks. Nee, ik, ik, ik snap het. Ga maar weer snel aan het werk. Ik ga opnieuw beginnen. En nou heel veel hout. Ja. <laughs> misschien dat je dat kan gebruiken. Uh, dat was Max, onze kunstenaar in de nacht. Hij is aan het knutselen. En tot nu toe uh, werkt het nog niet helemaal. Maar misschien straks wel. Laten we hem inspiratie geven. Laten we over werk gaan zingen. Zoals de mannen van Voice doen. Dit is Everyday I Work on the Road op Radio 1. We talk a little relationship. While listening to Lover Spit. My thoughts go like time we avoid a kiss we're talking all about relationship and when you bring some a we talk common sense it doesn't work out we'll act like friends we smile a little have passed, another planet, and instincts rise, just to forget it, still every day Niet allemaal even gezellig zijn hier bij Nogal Wakker Nederland, uh, we hebben nu nogal een tragisch verhaal. Tragicomisch eigenlijk, mag ik het zo noemen meneer Meijer? Nou dat vind ik, dat vind ik niet leuk, nee dat vind ik niet leuk. Ik vind het niet komisch. U, u vindt het niet komisch, vooral tragisch. Voor mij is het tragisch. Oké okay, want u bent uh, uitvinder, ontwikkelaar. Ik ben uitvinder van beroep. Ja. Ik heb uh, heel veel goede ideeën uh -huh. en uh, die schrijf ik dan op. Ja. En u doe ik wat mee. En uw laatste idee denk ik van een jaar of 10, 15 geleden zal het zijn? Ja, zeg maar, het meest beroemde idee. Dat is uh, op uh, het internet. Ja, u, u, u wilde meegaan in de curve van het internet. Ik hoorde dat dat heel groot ging worden. Ja. Dus ik dacht, een uh, uh, uh, soort uh, site. ontmoetingsplek? Nou, netwerkgebied. Uh, ja. Waarop je lekker met elkaar kan praten, hm. uh, foto's kan delen, vriendjes worden met elkaar. Ja. Dat heb ik uitgevonden. Ja. Dus u bent de bedenker van Hives. Ik Hives. Hives. Hives. hives. met een S. Hives, met een Z. Dat is niet hives, hives wat wij allemaal kennen uit onze... Ja, waar wij allemaal op zitten eigenlijk. Ik weet niet welke hives u kent. Hives. Maar ik heb dus hives uitgevonden, met een Z. Dat is niet hives? Nee. Dat is dus het jammerde. Ja. Ik had het dus helemaal bedacht, opgeschreven. Uh, alles in mijn hoofd, helemaal Uitgewerkt. Door. Uitgewerkt. uitgewerkt. Ik kon het zo uh, op internet zetten. En uh, toen bleek dus dat ik twee dagen te laat was. Ja, het, het bestond al. O ja, ik had het dus uh, bedacht en klaarstaan. En toen dacht ik, nou, uh, ik heb zo hard gewerkt aan uh, huis, Ik ga even op vakantie. Twee, niet... twee weken naar Iwitsa. Niet wetende dat er eigenlijk op hetzelfde moment al iemand bezig was met hetzelfde idee. Ja, dat wist ik natuurlijk niet. Nee, het was gewoon, ik had dat gewoon bedacht. En toen kwam ik terug en toen, uh, toen dacht ik, nou, ik ga het lekker erop zetten. Lekker vriendjes worden met iedereen. En toen uh, bestond het al. Ja. ICE. Gewone ICE. Ja, en dat is nu een van de grootste internet communities of samenlevingen van Nederland. Iedereen heeft zijn eigen profiel erop. Wisselt foto's uit, ja. berichten. En uh, dat is bij u niet het geval. Nee, ik heb dan maar uh, drie leden. Drie? Drie leden heb ik. Dat is toch niet grappig? Drie nee, leden. Dat is zeker niet grappig. Nee, en weet je Want u was twee dagen te laat. Ik was gewoon twee dagen te laat. En dat, dan, dat, dat maakt het verschil. Twee dagen. Ja, en nu heb ik maar drie leden. Maar twee daarvan zijn mijn vriend. Ja, die denkt ik niet. Die is dood. Die is ook nog eens dood. Die is dood. Is er nog een verschil eigenlijk? Want dat, precies hetzelfde idee. Wat dus wel het verschil was, was uh, bijvoorbeeld in naam. Bijvoorbeeld bij je uh, kan je elkaar uh, krabbelen. Ja, dat is het berichtje sturen. Dat het berichtje sturen. Maar bij mij heette dat bijvoorbeeld uh, vol pompen. Vol pompen. Vol pompen. En dat... Vol pompen. Vol pompen. Dat dus krabbelen werd volpompen. Ja. Dus als ik naar de pagina ga van bijvoorbeeld mijn moeder... en ik laat er iets achter... Ja. dan pomp ik haar vol. Ja, inderdaad. gaat ook vooral voor de langere berichten natuurlijk. Uh, nu, uh, uh, bent u niet bij de pakken neer gaan Dat wonder ik. Nee, want ik ben een uitvinder van beroep. Hè? En ja. als je dan één uh, tegenslag er dan meteen opgeeft... dan kan het natuurlijk niet. Nee, uw nieuwste idee? Ik heb... Uh, is nieuws. Ik dacht uh, dat huis... Uh, dat was in principe een goed idee. Maar uh, ja, Nederland is natuurlijk heel klein... Er wonen maar uh, 16 miljoen mensen. 16,5 16 miljoen half mens. 16 miljoen en een half. En toen dacht ik, nou je kan beter uh, veel groter denken. Dus ik dacht, ik doe een internationale Zoals versie. Zoals Facebook. Uh, wat is. Uh, ik dacht, een internationale versie waarmee je vrienden met de hele wereld kan worden. Ja, dat is Facebook en ook. Dat bestaat al. Oh. Nog een andere idee. En ik heb nog meer ideeën. Uh, bijvoorbeeld ook dat je elkaar uh, kan volgen op internet. En dat je dan een soort dagboekstyle uh, in, in 140 tekens uh, elkaar uh, op de hoogte kan houden van wat je doet. Ja, Twitter. En ik dat, ik uh, hoor net vandaag dat het 8 miljard waard is. Dat loopt hij dan mist. Had ook... Uh, 8 miljard. Bestaat mm. al. Ja, bestaat al. Had 8, ook 8 8 miljard. van mij kunnen zijn. 8 miljard dollar door je neus. Ik heb het wel zelf bedacht. Ja, maar uh, toch niet Twitter. Ik heb ook nog een idee voor koffie geconcentreerd in een vooraf geprepareerd filtertje en dat noem ik dan Pets, als in dat je op je hoofd geslagen wordt zo pets. ja dat het bestaat ook al eentje, pads oh oké okay. koffie in de CCO is lekker is dat ook veel ja is echt een goed idee ja maar niet voor u denk ik ook oké okay. wat dacht u van een uh, soort van numeriek systeem met allemaal uh, eentjes en nulletjes die dan weer iets anders het betekenen binair systeem ja ik, ik krijg een beetje het idee dat u best goede ideeën heeft. Ik heb een plan voor een 27 kilometer lange buis... waarin je moleculen met de snelheid van het licht tegen elkaar kan laten knallen... zodat er kleine zwarte gaten ontstaan. De deeltjes voor sneller. Ja, dat is een goede naam. Dank u wel. Ik ja, hem op. die bestaat ook al. Oh. Ik heb het idee dat u wel goede ideeën heeft... maar dat het een beetje laat is allemaal. Hmm. Oh, ja. oh. Nou, dan ga ik nieuwe ideeën verzinnen. En dan kom ik over 20 jaar terug... En dan heb ik misschien dingen die ons nu verder kunnen helpen. Ja, dat hoop ik ook voor u. Want anders is het een aflopende zaak. Want u zit ook financieel aan de grond, begrijp ik. Ja. Over twintig jaar dus hier bij Nogal Wakker Nederland. Nog een keer professor Meijer, de uitvinder. Kijken of hij dan wel uh, iets moois uh, gemaakt heeft. En ondertussen is het uh, tijd voor een beetje sport op de late nacht. Wielrennen wel te verstaan. En daarom hebben we nu contact met onze Nogal Wakker Nederland sportverslaggever. Frans Boswachter. Goedenacht. Goedenacht. Zit ik erin? Ja. Erin, jongens. ja, wat een uitstekende lijn, want jij zit in, uh, in Frankrijk, toch? Ja, ik sta op de Mont Ventoux op dit moment. Ja, want uh, waarom eigenlijk? Uh, nou, kijk, soms is er heel veel aandacht voor iets uh, in het nieuws. Uh, sportevenement, groot sportevenement, en dan hoor je er ineens heel lang niks meer over. En dat vind ik zonde. Uh, we gaan het dus vandaag nog over de Tour de France hebben. Ja, dat is... Uh... Ja, dat is natuurlijk altijd fijn, zo'n uh, mooie klassieke tune in je programma. Uh, nu moet ik volgens mij aan jou vragen, Frans. Je staat op de Mont-Van-Toe. Wat is er te zien? Ik sta bovenop de Mont-Van-Toe, Jules. Want ik zie helemaal niks. Er gaan helemaal geen mensen om me heen. Normaal gesproken is het hier altijd ontzettend druk. Maar op dit moment is er helemaal niks te doen. Ik denk dat ik elk moment wel de renners aan kan kunnen zien gekomen hebben. Uh, op dit moment op de Mont-Van-Toe. Het is uh, natuurlijk absoluut de absolute top van een tour, uh, tour de France altijd. Een hele hoge berg. Je moet altijd heel hard fietsen om daar bovenaan te komen. En dan denk je, ja, wie welke renners kunnen dit aan? Dat, is altijd, dat maakt altijd het verschil in het klassement. Ehm. Um, deze Tour de France, heb ik begrepen, fietsen ze, ze niet de mol van Toe op. Nee, je staat uh, komt er eigenlijk de... helemaal voor niks, krijg ik net door. Komt trouwens bij dat de Tour de France op dit moment al twee weken is afgelopen. Ja. Um, maar toch verwacht ik de renners op elk moment. Jules, zie jij misschien iets? Nee, nou ja, ik zit hier in een studio in Hilversum. Uh, ik ben afgesloten van welke vorm van communicatie dan ook. En uh, ik heb eigenlijk alleen jouw verslag en ik heb ook geen raam. Uh, dus nee... Frans, ik zie niks. Oké, okay, dan ga ik weer verder. Ik uh, probeer contact te zoeken met de motor... die op dit moment waarschijnlijk op de weg rijdt... maar op dit moment hoor ik niks. Goed, misschien kunnen we even de statistieken erbij pakken. Als we de statistieken erbij pakken... dan zien we dat Cadel Evans op dit moment de Tour van drie weken geleden... eigenlijk al zo goed als in zijn zak heeft. Op de tweede en derde plaats zien we de broertjes Schlek. Maar misschien kunnen zij het verschil nog maken op deze mon van Tour... die ze dit jaar eigenlijk niet opgereden hebben. Nee, ik krijg net ook door dat inderdaad de Tour de France... al drie weken geleden afgelopen is. En dat we dit eigenlijk alleen maar aan het doen zijn... Omdat Frans boswachter heel graag dit muziekje wilde hebben en daarover heel snel wilde gaan praten. Zoals een ware sportverslaggever, maar Frans, durf jij nu hier gewoon te zeggen... dat je eigenlijk gewoon naast mij in de studio zit... en dat je eigenlijk helemaal geen sportverslaggever bent? Sjoe, sure, dat kan ik nog bevestigen, nog ontkennen op dit moment. Dus hebben we zijn gewoonweg niet genoeg informatie om zulke uh, keiharde conclusies te gaan trekken. Ik kan wel zeggen dat het naar alle waarschijnlijkheid erna uitziet... dat Cadel Evans de tijdrit ge gaat gewonnen hebben... Uh, en daarmee de Tour de France op zijn naam zou gaan schrijven. Ik vind het nog steeds ontzettend spannend. En als ik... er meer informatie is hier vanaf de Mon van toe, dan kom ik gelijk bij jullie terug. Ja, ik zie inmiddels je cv. Daar staat niks op over een sportverslaggever. En je zit gewoon naast me over die Tune heen te praten. Dus ik denk dat we er beter een eind aan kunnen maken. Jules, ik vind het jammer Boswacht... dat je dat zegt. Maar toch leuk dat jullie Tour de France uh, aandacht hebben besteed op dit moment op Radio 1. Hartelijk dank. Ja, dit was jouw aandachtsmomentje, Frans Boswachter. Wil je alsjeblieft weggaan voordat uh, nou ja, de beveiliging moet Frans, je hoeft ook niks meer te zeggen. Dit is ook het einde van uur 1 van Nogal Wakker Nederland, geloof het of niet. Volgend uur gaan we uh, gewoon verder. Of gewoon verder, gewoon verder. Nogal bijzonder uh, verder, Atze, wat hebben we? Hallo, Jules. Hallo, luisteraars. Uh, ik dacht eigenlijk dat jij gewoon zelf uh, ging teasen. Oh, sorry. We hebben een, uh, een Hollywood-acteur gespeeld in Pulp Fiction. Ja. En uh, uh, boze Schulers hebben we ook. Ja, en we gaan het hebben over de uh, eurocrisis en financiële steun aan Griekenland. Want ik dacht, uh, uh, we moeten ook een beetje serieuze uh, onderwerpen. En we zitten bij WNL, dus als we het over de euro hebben, is, uh, is alles goed. goed. Maar gelukkig ook nog voor de platvloerse men onder, mensen onder ons. Seks met dieren. Dat gezegd hebbende kunnen we, denk ik, mensen veilig achterlaten bij de NOS... die even het nieuws gaat doen en dan terug naar Nogal Wakker Nederland. Tot straks. Nogal Wakker Nederland.